In Ter Apel leggen medewerkers van de vreemdelingenpolitie vanmorgen het werk neer. Die medewerkers controleren de papieren van vluchtelingen die Nederland binnenkomen. En ze zoeken uit of er sprake is van mensenhandel of identiteitsfraude. Maar de werkdruk is te hoog. En daarom protesteren ze, zegt deze verslaggever. Dat is eigenlijk in het hele land wel zo. Maar in Ter Apel komt er nog een ander probleem bij kijken. Om de diensten daar te vullen worden agenten uit het hele land ingevlogen. Die hebben lange reistijden, overnachten in hotels... en zien daardoor hun familie ook lange tijd niet. Volgens de politievakbond zijn er de komende tijd nog meer acties op verschillende plekken in het land. Ben je geboren in 1982, dan kan je nu een datum prikken voor je boosterprik. Tenminste, als de laatste prik minstens drie maanden geleden was. Je boekt zo'n vaccinatieupdate via planjeprik.nl. Alweer een dikke metro storing in Amsterdam. Vanaf 9 uur stonden alle metro's daar stil door een storing bij de verkeersleiding. Inmiddels rijden de meeste lijnen weer. Sinds ze voor de beveiliging van het metronetwerk een nieuw systeem gebruiken gaat het vaker mis. Een maand geleden lag de bol er bijna een hele avond uit. Het demissionaire kabinet heeft deze zomer overwogen om vervuilende fabrieken stil te leggen. Ambtenaren schreven over die plannen in interne stukken. Het heeft Nieuwsuur uitgezocht. De maatregel was nodig om te voldoen aan het urgenda vonnis, Daarin staat dat Nederland de CO2-uitstoot flink moet verminderen. Daar zijn al heel veel maatregelen de afgelopen jaren voor genomen. Maar zij zien dat het de komende jaren nog steeds heel moeilijk blijft. En daarom uh, hebben zij dit plan uh, uh, op tafel gelegd. Zover kwam dus uiteindelijk niet. Het kabinet was onder meer bang dat veel mensen daardoor hun Baan zouden kwijtraken. Heb ik nog het weer bewolkt, paar stevige buien ook. Met een beetje mazzel krijg je de zon vanmiddag nog wel even te zien en het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Door een spoedreparatie aan de weg staat er file op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad heb je 5 minuten op onthoud. De rechter rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja.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 Enough, but I've been shut down you're the best thing that I've ever found and me with her reputations changeable situations terrible. And dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed. and take your centers and night schools. Handle me with care. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with hair. Leuk bij elkaar geraakt, zootje, dit. Uh, ja, de nou, moet is bij elkaar. Ja, zootje. Er zitten voor 3 miljard uh, uh, uh, uh, personen, zitten daar een beetje. Uh, <laughs> dat zitten we vrolijk, in. Vrolijk te wel, um, Was ey, jij ey, nog in de sportschool uh, vanmorgen, of niet? Nee, vanochtend niet. Niet? Want je Kis, bent wel. fit Fitboy uh, geworden, hè? Dat ziet er strak uit. Ik ben altijd fit. Weet je dat. Wat nou, uh, zei hij nog? Ja. Mensen die vaak sporten <laughs> en nou. een goede uh, conditie hebben. Nou? Oh ja. Die denken. Uh, wat? Nee, gaat hoor. Gaan doen. Goed. Die drinken <laughs> meer alcohol dan minder fitte mensen. Dat Ach. kan je niet verwachten. hè Nee. nee. dat is dan Je zou toch... Nou weet productie. ik zeker dat ik meer drink dan jij uh, Ger. Ik mag het hopen voor je. Maar is een, dat lijkt dus een tegen, tegenstrijdige conclusie. Maar er is een Amerikaans onderzoek geweest. Dus een relatie tussen uithoudingsvermogen en drankgebruik hebben ze gedaan. Ja. En zijn wetenschappers hebben dus een groep van bijna 40.000 mensen aan een... Test onderworpen en daarna gekeken hoe het zat. En bij fitte, actieve man en vrouw is het twee keer zoveel, twee keer zo waarschijnlijk dat ze middel- of bovenmatig alcoholgebruikers zijn. Bijzonder. Dat is toch best wel. En het onderzoek ja. heet? Ja, onderzoek heet fit, and <lacht> <lacht> fit en Tipsy. Fit en Tipsy. Ik vind het ook wel een mooie naam voor een ja, kat, eigenlijk. eigenlijk. Ik een hele, dus we, nou, eh, ik, mag, ik mag graag wel een, wijntje ja, van een wijntje. ja, toch een wijntje. En daarna nog één? Ja. ja. Nee, nou, ik drink per dag denk ik twee wijntjes. Twee. Soms drie. Dan ben je alcoholist officieel, hè? Ja, ja nou, Paulus Europa. Ja. Nee, nee, ik die... heb dat ooit een keertje met, ja, met mensen ja. uitgezocht hoe dat dan zit. Ja. Als jij meer dan één glas alcohol per dag drinkt, ja. dan ben je volgens de, de norm van de, de letter van de wet, ben je alcoholist. Ja. Weet je wat een mooi verhaal is? Ik, uh, maar nee, maar, als je in het weekend twee flits wijn drinkt, dan is er niks aan de hand. Nee, dan. die ja. ga, ken jij, hè? Ja. En Wil, die woont in Spanje. En die heeft een Nederlandse arts in Spanje, maar ook een Nederlandse arts in Nederland. Ja. En hij woont ook in Nederland, onbedoemd. Ja. En, uh, dus op een gegeven moment zei hij van: uh, Vroeg ja aan zijn Spaanse Nederlandse arts? Van, uh, ja, die vroeg: wat, wat drink je nou? Ja, ze, ja flesje per dag. Flesje per dag. Ja. Dat, dat, dat gebeurt wel. Want ja. dan neem je met de lunch twee glazen uh, witte wijn. Twee, twee glaasjes witte wijn. Ja. En dan uh, voor het diner eentje en uh, bij het diner eentje. Ja, en misschien daarna ja, nog een... Nou, dan is je al lelijk uh, leeg. Nou, als je, je nou als, je, als je het zo houdt, dan, uh, uh, dan, dan, dan, ja. dan gaat het ja. wel goed. Nou, in, in, in Nederland uh, kreeg hij bijna. Hij werd bij de, uh, uh, Opgenomen. Opgenomen van, uh, je bent echt alcoholist. Je moet die, naar de je jellie Het is nummer van de jellie Ja, maar dat is natuurlijk hetzelfde als je in Frankrijk gaat zeggen... Wat drinkt een gemiddelde Fransoos? Ja, wat, wat, die drinkt gewoon een fles rode wijn per dag. Lachend. Ja, Paul had haar opa's ja. uh, ik zeggen, in de 80 geworden en dronk 5 tot 6 liter rode wijn per dag. Per dag. <laughs> per dag. Tot toen ik daar in de beginjaren kwam, in de 70 jaren, <coughs> ging ik met opaatje naar zijn uh, lokale kroeg. En nou, maar wijs, je is niet meer hoe je terugkwam. <laughs> ja, dat heb ik verschillende malen meegemaakt. Wijnglazen kennen ze niet. Het zijn gewoon grote glazen. weet je. Want Die hier bij, bij de Chinese kanaal zijn, gigantische grote glazen. Vol met wijn <laughs> voor 9 cent. En bedankt. Nege ja. cent. 9 cent ja. En geen rommel, goede wijn wijn. Ja, wat goed. Ik, uh, maar dat ja, maar... in dat soort landen dus ja. normaal. Ja, Paula, de neef ook, die, die inderdaad is inderdaad een beetje maatstui. Qua, uh, qua mensenomvang Kom je me nou dik? Nee, maatstui. <laughs> maar uh, ja, die drinkt ik ben, ik ben dus drink limonade. Dus, uh... ja, maar ik ben, ik ben dus niet fit, hè? Dus ik drink bijna geen alcohol. <laughs> Volgens ons. <laughs> mijn, mijn, mijn moeder... Mijn moeder is uh, uh, uiteindelijk overleden, uh, bijna tien jaar geleden, in, uh, in, in het Huis in de Duinen. En uh, mijn, mijn, die zag je altijd met een peuk. <laughs> en die, uh, die had een uh, gebroken heup. En toen uh, mo moest ze worden. Ge ge ge weet je wel, en dan krijg je meteen daarna. word je in een heel proces gezet om weer te leren lopen. Nou, zegt ze Zet mij maar in een stoel. Ja. En uh, ik vind het wel goed. En, dus ja. die wilde gewoon overheen, ja. Over, ja. heen geduwd worden. Ja. Van dus, fysiotherapie. En altijd een flesje wijn erbij. Nog ja. met ja, het karretje. Remco Kampert, hoe wow, oud is die, 92? Ja. Hij zegt, die man heeft zijn hele leven gerookt. Is, nou, sommige mensen zeggen dat je er dood van gaat, maar ik zit er nog. Ja, ja, ja. dat kan echt grijpisch, want ik gaan roken natuurlijk. Duidelijk, maar... maar een, een, een, een, een kleine hoeveelheid alcohol per dag is goed. Net als uh, elke dag een aspirintje nemen is Nou, daar, je lees je, daar blijf ja. je dus uh, tegenstrijdige berichten over lezen. Over alcohol of over een aspirintje? Nee, over het gebruik van alcohol. Aspirintjes ook trouwens. Ja, ja alcohol is natuurlijk niet heel goed. Maar, ja. Nee, maar sommige mensen, wat jij uh, zegt... Uh, die, die zeggen één glas... Bijna per dag is, uh, is prima. Ja. Sterker nog, is goed voor, goed voor je hart. En andere mensen zeggen: nee, blijf er nou helemaal aan af, af. Dus, dus zal er zal ergens een middenweg zitten. En inderdaad, ene persoon die, uh, zoals mijn broer, daarvan is uh, uiteindelijk vastgesteld met uh, scans en hoe heet al die onderzoeken, dat dus aan zijn hersenen te zien was dat hij al een aardig bakkie had uh, gekocht <lacht> in zijn leven. Ja. Dat is ja. Dus, maar, maar ja dan zijn ja, sommige mensen die suipen... maar wat maar wat, zagen ze op die skin dan zo'n zo neonlichtje met bar ja is het, het begonnen met uh, nee, dat, lachende dat, dat, je ja. ja lachende gezicht en Hans Bank ja, ja, ja. de oasebar daar begon het eigenlijk al ah, Hans Bank, Bank ja. van het café uh, ja, de oasebar vroeger weet je ja oasebar en daarna uh, in de, ja. de weet je het, in Haarlem de de weet nou weer café ja nee proeflokaal ja. nee, de IJver was ook de IJver aan de overkant ja ja proeflokaal de IJver mooie Doe was nog even dan ja. gaan we er open uh, <kwijnt> denk het ja, wel denk wel het wel hebben we nog iets leuks op tv de komende week nee ja, yes, het kippenverhaal, ja? Nou, wat, wat maakt dat nou uh, zo af dan? Nou, goed, nou ja, goed, dan wacht ik daar nog even mee. Maar uh, met het kippenverhaal, <laughs> ja, dat, dat kwam mij te, te boven... op nou, het moment bedoel. dat Tino uh, begon over het kerkbezoek in Barneveld. dat hij daar kippen had gezien. Uh, maar het, uh, het, het volgende wilde het geval... de kip komt tegenwoordig ook uit de printer. Dus niet meer uit het ei. Dus je hebt ook vroeger uh, heb je altijd dat verhaal van... wat was kippen, er nou eerder, het kip- of het ei-verhaal... Nou, in dit geval uh, is het uh, meer met een printer. Dus als je volgende keer iets op je bordje ziet... dan kan je het altijd vragen of, uh, waar het vandaan komt. Toch? Ja, ja, ik, ik weet het. Nou, Tino, die... Uh, Printkip. Je... Ja, dus, er wordt natuurlijk gewoon heel veel uh, vlees uh, ja. al uh, uh, gemaakt... wat niet van dier afkomstig is. En, en de vleesvervangers nemen het steeds groter... Ja. Uh, aandeel in de supermarkten. Ik zit met en dat volgende. Dat ja, ik maakt. weet over kip en eieren gesproken. In Amerika had je dan. Uh, of, da als je een omelet bestelt. En onder, uh, niet bij Denny's, want daar nou. heb, krijg je echte eieren. Maar veelal in hotels, weet je wel. Waar ja. dus die, uh, die zelfbuffetten al klaarstaan s morgens. En als je daar een omelet uit uh, krijgt, dan een uh, grote kans dat dat ook een nep omelet is. Denk je? Ja, zeker weten. Dus uh, uh, in plaats van een bakplaat staat daar gewoon een printer ergens te loeien? Dat nou, zou nee, doen. die hadden ze toen nog niet. Tenminste niet om eieren te maken. Maar uh, <laughs> van die shit, weet je. Dus een nep, nep omelet. Ja, je, je proeft het wel. Tenminste, Ik proefde het. Ik weet of het nu na corona nog zo is. Maar ik proefde het echt wel degelijk. Maar goed, ook die techniek schrijft voort. En om nogmaals op Tino terug te komen... dadelijk proef je het wellicht helemaal niet meer. Nee, de mensen die ik ken, die, die, die nee. vegetariërs zijn, die hebben vleesvervangers. je proeft echt ja. tussen tussen spek uh, wat uh, gewoon gemodificeerd is en, en echt spek. Dat proef je nee. gewoon niet meer. Dat is echt wel een, een verbetering. Het zal, het zal alleen maar beter, beter en meer worden. Let maar ja. op. Ja, ik, ik, ik nou, vind goed. het best stukje te lekker, maar soms. Ja, je bent blij dat Joey er nog is. Ja toch? Ja. Maar daar komt het niet uit de printer in ieder geval. Nee, dat weet ik zeker. Nee, nee. Dat het daar niet uh, nee. uit de printer komt. Geprinte kip. Ja. Altijd lekker, altijd ja. lekker, ja, altijd lekker. 3D. <laughs> Zijn dat dan, uh, ja, gewoon een 3D kip. Heb je een uh, kip dan op een A4 formaat of kan je ook A3 voor de grote eter uh, nemen? Of <laughs> gewoon <een> nuggetje laten <laughs> ja. gewoon een... Jongens, Jongens, ja, zak een stukje lukken. muziek draaien. Dus ja, ja we we even af. <laughs> moet ja. dat? We dwalen af. Nee. Maar we gaan naar luisteren. Hey, hey, what's happening? Hey, brother. Hey. you look like a camping digger. <laughs> <laughs> camping <an> Eskimo. Ah. <laughs> uh, ja, dat is geen rommel, hoor, dit. Zeker niet. Mama, ja. mother, there's too many of you to cry. Brother, brother, brother, there's far too many of you die. You know. You see, war oh, is not the answer For only love can come hate You know we've got to find a way to bring, to bring some love into the other day oh. Picket lines and picket signs Don't punish me Brutality Sister Talk to me Sister So you can see Sister oh. zijn mij het haarsje. Marvin Gay was dat? Was Marvin Gay Was Marvin Gay Was Haritha Gay Je <laughs> weet het niet. Komen we nooit meer achter. Hij, nee. komt, uh, hij, heeft, hij heeft jaren, Marvin Gay heeft jaren in, uh, in uh, Oostende gewoond. Oostende, in, in, in België. België. Oh, kijk. Ja. En hij was uh, enorm uh, hoekt aan de heroïne. Ach, dat hoor je niet vaak. <laughs> en hij is, hij is doodgeschoten door zijn vader. Dus hij ja, heeft een leuk. turbulent de man zijn geweest. leven gehad. <laughs> <laughs> hij kon wel een beetje kieken. Jeetje. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Ja. ja. Hé hey jongens. Uh, ik wil wel nog wat uh, te, te berden brengen. Moet dat kijken, hoor. Het is natuurlijk de Kandahwal-show. Ja. En, uh, dus het raakt ook nog Kandahwal. Het raakt altijd kanten kant nog wel. Want dat, uh, nou ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Mag ik het, het even met jou over kerstlichtjes hebben? Ja, kerstlichtjes. kerstlichtjes! Oh, jee! Als je naar Aymuiden rijdt, ja. of naar Beverwijk... dan staat er langs de kant van de snelweg zo'n huisje. Een soort klein boerderijachtig huisje. En dat is echt zo vol versierd met lichtjes. <lacht> ja. Vroeger deed ik ook wel verlichting rond mijn huis rond de ramen. Daar weet ik veel geen zin in of zo. Maar heel veel mensen doen best wel veel werk van buitenverlichting en dat ja. van dan, en dit huis in richting Aymuiden-Velsen, dat is echt niet normaal. dan de, de vliegende hert op het dak en uh, sledes met Santa's. Echt, die stroomrekening Maar er is er eentje, die gaat nog gekker. Dat zijn 140.000 lampjes, heeft iemand op <laughs> uh, Dat is meneer uh, André T. Huis uh, in Almelo. Almelo. Almelo. Almelo. Almelo. Almelo. Boekelo. loo Honderlo. loo Coca-Cola. Cola. Cola. ja. Nee, dus ja. Almelo. Uh, 140.000 langs aanstoten. Let op, dat zijn 16 elektriciteitsgroepen die speciaal gaan. En Die man heeft 16 elektriciteitsgroepen zijn huis aan. En die zegt, ik vind het mooi. Want mij bent als kost, Maakt me niet uit. Hij doet het elk jaar, het, om 7 uur avonds gaat alles aan... maar niet tegelijk, niet tegelijk ja. jou, want Nee, er moet groep voor groep alles stoppen. Alles ja. Die blazen oh, gewoon een heel, ja. heel koppelstation ertussen uit Anders, het, Hij begint in oktober al. Ja. Wel, ja. In het verleden was het ook zo, ik weet niet of het nu nog zo is... bij Leo, Leo Barnhorn, onderweg vanuit Bent Ja, dat ja, ja, je ook de showroom altijd. De ja. zus van Leo Barnhorn, volgens mij is het dit jaar niet gedaan... maar ja. volgens mij de familie Barnhorn zijn zus... die deed altijd ook... Zo'n uh, lichtjeskrant. Uh, het is noemen we een diorama. Uh, bij de oude garage van Barnholm. Ja, ja, ja. Die zit ook altijd heel erg verlicht. Er ja, zijn ja, ja. dus een paar plekken waar ik denk: oh ja, hier zijn mooie lichtjes. Een band valt ook wel mooi. Ja. Maar 140.000, 16 elektriciteitsroepen. Nee, toch? En ze niet allemaal tegelijk aanzetten, omdat dan de, de dingen eruit knallen. Dan heb je niet zoveel oh, met ja, de rest van je leven. Kan iemand zijn auto mee opladen? Nee. Ja, dus? ja, ja. Dat ook sneu. Je zou uh, daar maar boven vliegen, dan denk je op z'n minst dat je bij een vliegtuig bent. Ik denk dat die man een vrouw heeft. Ik nou, al op nee. dat zit me dan af te vragen, ja. ja. Je weet het vaak niet. Nou ja, ik, ik denk toch niet dat ik het thuis er doorheen krijg. Nee, nee... nee. Ik, ja. Het al zou willen ook niet nou je wel misschien je weet het nee niet dat gaan normaal 140 ja. dat is wel te erg veel misschien jij hebt een uh, jij hebt een wat heb je ook je hebt een parkeerpaal in je tuin. je, in je dat is oké okay. parkeermeter ja parkeermeter staat in je tuin dat is oké okay. ja. maar daar kom je nog mee weg ja en die eet geen stroom nee precies die staat daar gewoon je hebt een heel grote Amerikaanse auto van 7,5 meter die ja ook dat ja. kom je ook mee weg ja. maar jij krijgt geen 140.000 lampjes thuis aan de muur nee nee dat is heb jij lampjes nee. trouwens ik heb al wat lampjes, ja. ja. Ik heb er nog een paar in de aanbieding. Misschien een kerstversiering. Ik heb wel wat kerst. Uh, maar ja. matig, hè? Matig, hè? Matig, verlicht, hè? Verlicht, uh, ik, heb, ik heb twee, twee van die olijfboompjes op mijn balkon staan. Ja. En daar heb ik wat lampjes in gehangen. Dat nou, en is, dat, is, dat geeft de sfeer aan die, die je nodig heeft. Ja. Ja, dat ja. ja. ja. ware. dat waar. Koop wat klaar is. Eet wat gaar is. Spreek wat waar is. Frank, ik vind het, al. het heel mooi. Ja. Heel mooi. Dank mooi je. De kerstgedachte. Ja, nou, op een tegeltje, die Frank. Ja, een hetzelfde geen inkt meer. Een <laughs> hmm. beetje jammer. Ja. Ja. En heeft iemand hier nog naar uh, uh, SBS-haardvuur uh, gekeken op nee. televisie? Nee, er is nee. heel nee. wat over te doen, geloof ik. Hè. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ik heb het niet gezien. Wat vond jij ervan? Ik vond jou, jouw reactie op Facebook wel grappig. Ik heb mijn eigen haar laten zien. Ik, en ik heb gezegd, als het meer dan 300.000 liken... Was, kijk, maar 281.000 mensen hebben even gekeken en zijn weer weggegaan. Ja. En als er meer dan 300.000 mensen deze, deze liken... dan laat ik een SMS tattoo toe mijn kont zetten. Ja. Maar goed, dat gaat gelukkig niet gebeuren. Nee, maar het was, volgens mij, het was ooit in Noorwegen... In, uh, was er op de Noorse televisie, hadden ze een boot, zo'n zo zo cruiseboot... Die liet ze door de Noorse fjorden varen. Er is een camera voorop gezet. Want je vroeg had je hier gaan we links, gaan we rechts, weet je wel. Ja. Zag je een auto ergens door een dorp rijden. Nou, dat fenomeen. En iedereen in Noorwegen vond dat fantastisch. Dus iedereen zat er naar nou te kijken. Naar een cruiseboot die door de Noorse fjorden ging varen. Nou, dan zag je, oh, dat is uh, Oslo, oh, dat is uh, ja. Ja, maar, Nee, dat. Ja. En dat was een succes. volgend jaar ging ze iets anders. doen. Nou, weet je wat, Dan noemen we dan een haardvuur. Dus ja. hebben ze gewoon een haardvuur uitgezonden op de Noorse TV. En af en toe legde iemand een blokje erop. En dan ging ze, heel Noorwegen meedoen. Ja, nee, dat blokje had iets meer naar links gaan moeten. Dus dat werd een soort, werd een soort hype, werd ja. op daar. Dat is al meer dan 15 jaar geleden. Geweldig. Nou, SBS heeft natuurlijk, laten we voorzichtig zijn... niet al de beste uh, programmering. En het wordt allemaal onder een beetje door. Dat hoor je door. niet vaak. Het nee, ja. Ja, is allemaal van bakker. Sorry, ik vind het niet heel goed, ik vind dat niet heel goed nee, wat ze nee, daar maken. Eens, ja. uh, en uh, dus dan weet je dat je gaat verliezen op kerstavond. <hijst> verliezen van de o ja. Je gaat, hoeveel geld kan je? kun kunnen wel een slechte kerstfilm erin gooien waar je ja. onder kijkt. Dus gewoon onder onderkijken. Maar het is niet de SBS die slechte TV maakt trouwens. Nee, dat klopt. Het zijn de productiehuisjes. Maar, maar nee, RTL, iemand neemt die beslissing. Je hebt die al Iemand neemt de beslissing. Uh, maar uh, dan kun je dus een keuze maken. als we dan toch geen geld uitgeven, doe ik het haar voor. Dus dat, in dat licht vind ik het niet eens een hele gekke gedachte. Doe dat maar. Nee. Uh, want we, we krijgen het op ons kloot. Dan ja. kunnen we beter iets geks doen. Ja. Nou, dat vroeger had je bij, uh, bij de JeugdTV, of volgens mij was dat Disney Channel of zo. Op woensdag om twaalf uur. Uh, op Disney werd altijd van alles... dat? Oh, Jetix of Disney, zo'n zo jeugdkanaal. Werd ook alles uitgezonden. En op woensdag stopte die met uitzenden. Om twaalf uur. En toen zeiden ze van. Zonder een titel in beeld, ga lekker buiten spelen. En dat vond ik best wel. <tie> ja. Maar dat vond, ik, dat vond ik heel knap van die zender. Dus ze zo'n jongen, we verdienen ons hele week. ons geld met, uh, met al die uh, tekenfilms en shit. Ja. Maar woensdagmiddag, meer om 12 uur uit school... zenden wij niet uit. Ga lekker buiten spelen. Ja. En er, dus als tot vier uur in middags dan hadden ze geen uitzending. Ja. Ja, daar zit een gedachte achter. Dat, dat heeft een didactische, ja, maar dat is, uh, dat ja. didactische meerwaarde. Ja. Die snap ik. Maar dit is een... Het is een oud idee opgepakt. Ja. En het is vanuit de ja. En een beetje proberen wat... Nou, wij hebben het ja. nu over, dus dat is gelukt. Maar ja, je ziet ook alle cijfers. Zelfs Linda met de winter... Uh, uh, dit, ja, luister... Heb je gezien? Op kerst, wat was dat? Bij de tweede kerstdag? Zit je te kijken naar André Rio en Britt Dekker. Ja. Met ja. alle respect. Ja. Daar ben aanzien. ik toch niet in geïnteresseerd. Wat nee. André Rio nog een keer te vertellen heeft. Of nee. Britt Dekker over de nee. paard. Nee. Er is toch geen hond. <sus> <ja>, hallo. Die... <sus> <sus> <sus> toch hallo dat zijn toch geen gasten? Nee, voor een Nee, ik vond nee het ook, uh, Eens? Dat aanmerk is wel aan het zakken, zal ik maar zeggen. Ja. Nou ja, dat is... En ik ja, en denk en, dat dat... De gemiddelde talkshow hoef je al niet eens meer naar te kijken. Want wie oh. zitten er? Fleur Bremer en uh, Ab Oosterhuis. Allemaal hetzelfde. Ja, ja. Of nou op kijkt. kijkt of naar boven Nou, kijkt ik, vind, ik vind uh, Johnny de Mol wel heel aardig. Ja, klopt, maar daar kijk je geen om naar. Nee, maar ik vond het wel dat aardig. Zet, ja, nee, maar ik vind dat Johnny het niet slecht doet. Oh. Alleen daar worden mensen uitgenodigd, die moeten daar dan komen, uh, omdat ze niet durven nee te zeggen. Omdat ze geen nee Precies. durven te zeggen. Dat is een beetje de Dus hij heeft goede gasten. En dat doet het ook niet slecht, vind ik. Uh, notabene, Jeroen nee. Pauw produceert dit nee. programma. Is ook geen pannenkoek, hè? Nee. Maar die zender is gewoon verkloot. Er, is gewoon, er het zit er niets in. Ja. Ja. ja, ja. Ga je niet meer goed kijken? hoor. Nee, dat nou nooit maar goed. Dus je zit er zit zoveel geld in. Maar ja, ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren... nu het uh, samen met uh, RTL gaat. Uh. Nou, dan wordt het... waarschijnlijk blijft SBS het debiele broertje. Ja. Van RTL. Met ja. maar op. Ja. ja. ja maar, uh, maar ja, nu heeft uh, de, de mol natuurlijk ook weer een vinger in de pap bij RTL. Dus uh, wat dat betreft uh, heeft ja. hij zijn zin weer. Nee, maar SBS... Ze uh, dus hebben natuurlijk geprobeerd hem weg te halen bij de campingzender. En dat hebben ze wel geprobeerd te doen, maar dat gaat... Dat, dat gaat niet lukken. Wat nee, sinds van, van Westerlo weg is is het uh, eigenlijk uh, alleen maar down the drain gegaan. Dat is heel lang geleden, hè? Ja, nou Tina Nijkamp heeft toen destijds nog die zin... maar die wist ook gewoon nou... de, de, de, de smaak van, de, van haar zus die kapster was, die helaas overleden. De smaak van haar zus, die was kapster. En dat werd uitgezonden. Ja. Dat, was, dat, was, dat was de maat. En ja, nou, Er zijn in Nederland genoeg mensen die dat fantastisch vinden. Die ja, kijken zeker. naar Gilles, Massa's, Kassa en ja. Meiland. Die vinden het ja. allemaal geweldig. Ja. Naar nou, nou, nou, succes. Nou, ja. Ik vind patiënten, maar... Ja. Ja, ja de mensen vinden dit Ach. mooi, is toch fantastisch? Primi TV, echt. Ja, maar ja, dat... nou ja, je kan het uitzetten. Ja, ja maar je er ook. ook niet naar. Ik, uh, ik ook. Niet ik heb heel Ieder land krijgt een televisiestation's die het ja. Ja, ja, dat klopt. En dit is voor elk wat wil's alleen ik hoef er niet naar te nee. kijken. Dat klopt geheel. Het ja. enige smaakvolle vond ik dat, dat Hartvuur. Ja. <laughs> ja, we zijn de tijden gebleven dat uh, op Oudejaarsavond uh, Dolf Brouwers. Ja, nou ben ik dus in een fietstas kotsten. ja he? Dat, ja, was, dat was is morgen. Het van heel Nederland hadden het gezien. Ja. Briljant, show, Met ja. Ach, ijsblokker. Ja. Harry Tau, Harry ja. Tau, en uh, Dolle. Ja, want het is allemaal ja. begonnen volgens mij met, met uh, de Harry Tau show. Uh, Wim T. Schippers die begon daarmee. Ja. Ja. Wim T. Schippers zag erachter en die begon natuurlijk met uh, Briljant. vet. show en Briljant uh, de een handel, man die uh, ja. die Schippers. Ja. Ja, want, uh, want meneer Brouwers, je bent bij hem thuis geweest in Den Haag, Bij zo'n met een, een appartementje. Zo. Ja. Dat was een hele lieve, aardige man. Aardig ja. ja. ja. Die, die, die, he, ze had een vrouw die uh, uh, niet helemaal goed was. Dus nee. hij, zorgde voor, hij was mantelzorger voor zijn vrouw. Ja. Dus dan kwam ik daar thuis, kopje thee. Meneer thuis, nou, En Een hele ja, aardige zet man, zet man was avond aan, Brouwers. Dan, ja. Echt, ja. echt God, die avond in de genomen, jongen, ik zal het nooit vergeten. Dat ja. ja. ja. was zo, zo briljant lachen. met Dolf Brouwers. Ja. ja. En hij kwam weer aan met zijn blauwe dafje... en hij zou van half acht tot half elf zou hij daar zijn. Maar optreden of wat? Ja. Nee, gewoon uh, ja, optreden. Hij, ja. hij zou aanwezig zijn ja, met zijn ja, ja. bekende one-liners... achter ja. de bar en had tafel had, uh, ja, wat flessen neergezet... die amper persoon konden worden omgestoten en zo. Maar het was een eclatant succes. We stonden stonden nou, op de banken, zeggen we wel eens. Maar ja. dat was letterlijk het geval in de vensterbanken dan. En uh, op een gegeven moment uh, nou, was het half twee s'nachts. Dus niet half elf, maar half twee. En toen zei hij tegen Wilfred... Meneer Tatis, <laughs> ik zeg dit niet als Chef van Oekel, maar als Dolf Brouwers. <laughs> dat ik dit nog mag meemaken. En toen ging hij weg. Ja, <laughs> ja. Komt de politie nog? Ja. En eh. Uh, goedenavond! Agent, <grijpte> komt u binnen? En uh, ja, we krijgen klachten beneden aan de hoge weg. We horen mensen het Wilhelmus. Of dat ik, ja. In Noord hoorden ze dit. Oh, ja. ja, dat was wat ver. Maar. Of, of dat wat minder kon. En, uh, nou, ja, Hadden we de Juli Juliada. Ja, dat was een hit toen we. Juliada. Ja, hij was echt operazanger, weet je? Ja, hij was echt operazanger. dol. Zuurko, met Zuurko. Ja, briljant hoor. Dat vroeg ook ja, zo'n. Ja. Uh, ja. zo maar bij de uh, was... Schippers was het brein achter. Ja. Uh, ja. Uh, want had je, had je ook G. Braadslee. Ja. ja. Dat was, uh, weet je, of Mimikok. Mimikok, ja. die, Kok, die ja. speelde G. Braadslee. Ja. Ja. Ja. Dat is ook wel echt. Oh, Mimikok, eentje Of Rob van Houten, de meme-speler die Boy Bensdorp in ja. uh, de Cafetaria deed. Ja, ja, ja, ja. Vroeg ook zo'n uitvinding voor jou. Boy Bensdorp. Ja, dat blockchain. En inderdaad, Harita. Ja, Harry ja, Touw die ja. was moppentapper. Ja, ja. Maar Harry die deed ook publieksopwarming in de studio. Voordat al die andere mensen gingen publiek. Harry Touw was... Is dat zo? Ja, in Aalsmeer kwam, oh, kwam je, je altijd. dat Voordat uh, Joop, ja, voordat allerlei publieksopwarmers waren. Uh, bij de Soundmix show, weet ik veel, allemaal ja. in Aalsmeer. Dan kwam Harry Touw, die kwam even een half uurtje mopjes tappen. Ja, bij, oh, wat uh, Bij uh, Rembrandt het, de, ja, de, de, ja, de ja. moppetop show. Ja. En ja. Dan kwam hij op even langs. Even het publiek opwarmen met wat grapjes. Ik heb het ook nog een jaar gedaan. Maar Donna Summer heeft ja, haar, haar carrière leuk. te danken aan. De leuk. De ja, Disco. Ja, dat klopt. Donald Summer, Donner, Donner de Summer de heeft de haar de carrière ja. te danken aan. Love de Van the love, love you. Van Oekels Disco. Nee, hoor, de telefoon. De hostage. De hostage, ja. En er werd gebeld, toen zei hij. is voor u, mevrouw. Ik sober. Fantastisch, ja. dat iemand gebeld wordt? En dan zei hij van, eh, het is voor u mevrouw Zomer. Mevrouw ja. Zomer, ja ja. Hij maakte er natuurlijk een, een ekje van. De, deze ja. man was gewoon zijn ek. Was, normaal was een hele rustige, ja. bedeesde, aardige ja. operazanger, zanger. Dolf Brouwer, ze zijn helemaal niet zo gek. Hij zet zichzelf gewoon aan, net als Martien Meiland. Ja. Uh, uh, uppakee, zet jezelf aan, wordt ja. word hoor, hoor hysterisch. Maar ik ja. vond, vond uh, Dolf Brouwers veel uh, authentieker dan, dan zo'n Meiland. Ja, natuurlijk. Ja, ik, ja, ik kan ja, is heel is dat. slecht tegen dat, dat nichtengedoe. Ja. Weet je wel? Dat, dat is een ja. En, en uh... Maar ja. Dat maar ja. Maar is smaak. Maar weet je Blokker was er ook, daarbij. dat was Ja, het zelf ja. van Blokker. En Eif Blokker, daar ben ik nog gewoon avond mee naar, uh, daarom kom ik nog steeds in dat café. Uh, de wilde in Amsterdam, dus dat IJf Blokker, die ging, uh, naar nou, die schrijf voor het Bierblad van Heineken. Oh, ja. dus daar ging, elke week ging hij wat biertjes proeven en dan ging hij daarover schrijven. En toen had ik een interview met hem. En toen zei ik: kom, wel is wilde man. Nou, toen met een avondje bieren zitten proeven. Ik weet nog wel dat ik op het einde noemde ik hem blijf lokker. Maar ik had geen idee waar ik gelukkig was met het. Wat een aardige man is dat. zal ik de mijne even doen. Die K-nummer eventjes, de tussendoor jassen. Oh, dat kan, ja. Kan, want het is half twaalf. Goed, dan komt hij. Meester, ja, dat kunt nemen. Zeg het maar. Uh, uh, dit is een Zaans uh, duo. Uh, dat hoorde je wel een ja. beetje, ja. ja uh, ze heet een Roman. Dit is het uh, laatste nummer wat ze hebben uitgebracht. Het heet Chess. En het gaat over... Dromerig. Ja, het is uh, ambient, uh, ambient uh, folk, noemen ze dat dan met een mooi woord. Ja, ambient folk, yeah? ja. Oh, uh, nou, ambient, het ja. is dat elektronica aangedeeld. Hè? En, ja, het is heel erg ambient uh, ah, kijk nou. En als het, uh, het gaat over uh, het schaakspel... Wat, uh, wat er in het dagelijks leven bij mensen mentaal uh, af uh, kan spelen. Dat is, beetje, uh, qua qua ja. dat is een beetje... Filosofisch kan mensen. Dat is een beetje filosofisch. Een beetje jong, jong, jong Ja, nou ja, dan, dan, dan komt weer het 3 uh, uh, voor 12 Noord-Holland uh, verhaal... <laughs> een beetje omhoog uh, en nog even over uh, uh, chef van en, en de man daarachter, is de wind, deze schip. Ik ben hey, toch gaan kijken, want ik vond dat een bijzondere man altijd. Die ja. schip. Heb je hem gekend? Uh, ik heb hem wel, wel ene ontmoet, ja, maar niet gekend. Ik heb hem een steek hand gegeven ergens op een feestje, wat ik vond. Maar het grappige was, wat ik meteen riep, was had ooit in 1986 Going to the Dogs, dat is een toneelstuk. Ja. Maar de BBC, uh, iedereen dat, dat waren honden op een podium. En toen zei hij: ja, iedereen, de honden houden zich aan het script. En dan het gewoon, die scheten gewoon op het toneel. En die kijken naar de televisie waar honden op te zien waren. Maar dat was natuurlijk zo grappig. Het werd wereldnieuws. Ja. En er zijn toen ook nog kamervragen over gesteld. Want hij kreeg een subsidie voor, voor die voorstelling. Hij ja. ja. had een potje, hij is natuurlijk kunstenaar. Dus hij kreeg een subsidiepotje. En dat was hilarisch. Uh, going to the Dogs. Daarna heeft hij nog een keertje, of daarvoor weet ik niet. Een, in het volgens mij een Stedelijk Museum een, een vloer gemaakt als kunstwerk van Pindakaas. Ja, klopt. In de ja. Ja. Dat, dat, dat vind ik. maar ja. dat, Dus voor mij is die man echt wel... gek en genialiteit zit daar redelijk dicht bij elkaar. Ja. Maar even, ik zit nu even te kijken. In 1964 heeft hij een... Dat was niet een toneelvis dat heette een actie. En die heette niet roken, niet eten. Roken, eten. En dat gingen vier mannen in een pak. Die gingen het podium op. Twee keer deden ze niks. De derde keer rookte ze een sigaret en de vierde keer aan een broodje. Dat was het. <grijg> als je dat... Een ja. soort uh, herenleter van de letteren. Maar ja, <grijg> als je daar een kaart voor kunt verkopen, ja. ja dan heb je ja. of een hele bizarre vriend en kennis gekregen... Ja, of ik ben briljant. Kijk nou die kunstenmaker die dat, uh, die strontmuur in de Tweede Kamer heeft bedacht. Ja, dat is top, je hebt hè? Je ook geld voor gekregen. Dus ja, ja anderhalve ton, geloof ik, hè? Twee en half ton, 2,5 ton, 225.000 uri. Onvoorstelbaar. Maar het bestaat nog steeds. Vind ik wel meevallen. Jij vindt dat, maar ik vind dat ook al meevallen. Nou ja, Frank, <laughs> als jij naar Hoofddoor rijdt... Even serieus, ja. even beeldende kunst in het algemeen. Hè, ja, nou ja, beauty is an eye of the beholder. Ja, ja. Als jij langs uh, richting Hoofddorp rijdt... dan heb je bij dat uh, burgerrestaurant, de beefburgerrestaurant... Ja. dan staat er zo'n zo zo ijzeren tol op zo'n ding. Ja. Richting, als je naar het hoofddoek komt richting een Krukje staat hij aan de ja. rechterkant. Een ja. heel groot kunstwerk langs de kant van de weg. Je kent het vast wel. Ja, ik je ook die, die, die soort tol, is het een ronde... Ja? Denk je dat dat gemaakt is voor een tonnetje? Ook niet. Nee, nee, nee. nee. Dat zijn best wel... Ja. Dat zijn die, die grote ja. kunstwerken, dat, dat zijn gewoon... We ja. beginnen met een half miljoen hoor. Maar ik vind het niet zo'n goed uh, signaal van uitgaan... als je dat als roverheid in je clubhuis uh, ophangt... terwijl je als roverheid uh, dezelfde roverheid predikt... dat mensen toch vooral... Uh, balletje bij het schuurtje moeten laten en niet uh, zich moeten blootgeven aan excessen. Ja, maar ik, je, denk, dus ja. ik denk dat als je een Tweede Kamer verbouwt voor 180 miljoen euro... Wat sowieso dubbel dat, wordt, hè? Ja, ja. Eh, Vira, ja. Eh, de Noord-Zuidlijn. Ja. Moet ik even doorgaan? Nee, toch? Hè? Nee, okay. ik, uh, dus we, daar zijn we best wel goed in ja. dingen verkloten. Uh, dan vind ik een kunstwerk van twee ton... Ja, dat nou, ja. nou, nou, vind ik eigenlijk wel meevallen. <laughs> Ja. Dat is niet mooi. Dat Maar dan ga ik hem anders ja. stellen. Als je het kunstwerk wel mooier hebt gevonden. is het dan 2,5 ton te veel geld. Nee. Ja, nou, ja, maar dat is een hele dag. Dan moet je lang langer over nee. nadenken. Het antwoord is, dan is er niet veel geld. Nou, nee. Bij ja, Helden is het ook het het is het ik, veel geld. Maar dan ja. ja, dus is het überhaupt veel geld. Het is net een mooie auto. Die, die kan ik ontzettend mooi vinden. Maar ik zou hem toch nooit kopen... al had ik het geld. Omdat hij het simpelweg mooi als hij is niet waard is. Ja. Dus er zitten nuancen in. Ja, ja, maar ja. gewoon een rauwfase behangetje... in de Tweede Kamer achter, achter de Kamervoorzitter plakken... gaat ook een beetje dat, dat Ja, dat wel. is de, de vijftige jaren. Er zit iets. Dus ik vind het bedrag... Voor een kunstwerk in de Tweede Kamer van 2,5 ton vind ik niet heel gek. Het feit dat dat gewoon lijkt alsof iemand een soortje ge geplakt heeft. Ja. oké, okay, dat is, weet je wel, dat, dat is ja. sowieso met kunst. Dat ik blijf ja, erbij. Ik heb, ik heb ooit in het Louvre. Volgens mij, wel stelt in het Louvre, kwam ik binnen. Stond er, uh, kwam ik met Robert Wassenberg binnen daar om naar een kunstwerk te kijken. In een zaal stond een, een, een vleugel, een piano, ingepakt in rode kruisdekens. Ja. En dat was 4 miljoen waard. En het, iemand ging de voeden van de kunst naar uitleggen En ons. Ja, wij hebben naar geluisterd. Maar op het uh, einde uh, van de rit was het een, een piano ingepakt in rode kruisdekens. Ja, <laughs> ja. ja, ja nee. Ja, en als Eens, iemand dat ja. kunst vindt... Ja. Ik kon het even niet zeggen. Maar ja, zien. Wat, nee. vind je, wat vind je van uh, Van Gogh? Uh, dat, de, de, de, dat schilderij wat nu is aangekocht. Uh, de fauneldrager. 175 miljoen of wat hoef Ja, zoiets. Ja, ja. Van Gogh, of Rembrandt. Oh ja, Rembrandt. Ja, nou, ja. Rembrandt, de meeste ja. tomato. Ja, <laughs> lul de ja. <laughs> ja. Lul, ja. lul met de kwast. Ja. Ja, lul met de kwast. Ja, precies. Maar dat, dat is natuurlijk ook een... een uh, ja, is, is dat het waard? Zeker. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar Weet je hoeveel mensen er zijn die zeggen... waar moeten ze over dat verhaal met die opje en de, die aankoop ja. die we doen met, met Frankrijk samen... voor ja. 80 miljoen hebben we gekocht, was ook gedoe. Dan hebben we de helft betaald over de helft. Ik kan ook zien dat het ja. is Nederland. Ja. Nee, we betalen de helft. We hebben allebei de helft. Ja. Jij hebt een half jaar bij jou een museum. polderen buiten de grenzen. Ja, precies. Ja. Ja, dat is natuurlijk, we hebben ooit uitgerekend voor een programma wat, wat de nachtwacht waard is... Uh, en die is negen, dit is natuurlijk onbetaalbaar, maar die is uh, officieel is die ongeveer waard 900 miljoen, zeg een miljard. Is ja. dat het waard? Ja. Dat hebben we uitgerekend. Ja. Ja. Dat is ongeveer wat die ongeveer aan, aan, aan waarde vertegenwoordigt. Een miljard ja. dan kost dat de nachtwacht. Vind jij dat waard? Ja, ja, ik, ik denk het wel. Dat denk ik ook. Ja. Maar dat blijft natuurlijk met kunst zo. Ja. Alleen daar waar het oude meesters betreft, als jij een doek ziet. Van een ruisdaal met mooie ja, hoogjes uit de 17e Ja, dat vind ik echt ja, nou, ik, ja, ja, zeggen, ja, ja. Nou, ik weet ja. dat jij hier waar staat. Ja. Dat vind ja. je, een mooi ja. olieverfschilderij uit de 17e eeuw. Denk ik, ja. ja, die mannen die kunnen wat. Ja. Met één verschil, 200, over 200 jaar... zeggen ze dat waarschijnlijk hetzelfde... Ja. Ja. Over, over een lampenkap met een schedel met, met goud erin van Jeff Koons. Dat ik ja. oh, ah, die Jeff Koons... wij vinden het een imbeciel. Ja, ja. Toch? Ja, ja, He, ik vind ja, de kunst van Jeff ja. Koens. Denk, ja, ik snap het wel, nee, dat ja. de mensen dat kunst vinden. Alleen wat hij maakt, vind ik niet mooi. Nee. nee, nee, nee klopt. Die, schedel, die schedel. met... Ja, die de, hebben wij met de KLM nog vervoerd uh, toen. Ja, die schedel we met de die diamanten erin. Ja. Ja. ja. Die heb jij vervoerd. Ja. ik en mijn collega's. Oké. Nou ja, weet je of dat ding waard was ook? Ja. Een ja. miljoen of zo. Ja. Maar ah, goed. Oh. Dat. dat, dat het heeft ook te maken met bekendheid van werken. Natuurlijk, op een gegeven moment ga je net als de T. Ja. Schippers, die kon een ja. pindakaasvloer maken in een museum. Ja. Dat kunnen jij en ik kopen nou, daar niet. Het het Koens het, kan het, een. In uh, 1999 heeft hij. Uh, het, het is me wat. Ja. Dat is een kunstwerk. Dat werd onthuld. En uh, ik zie het hier. De, dat was een technisch hoogstandje. Koens of Schippers? Nee, dat de Schippers. De, de, de, de, de, uh, het is een. Uh, uh, uh, boven een natuurstenen kubusvormige sokkel hing roerloos een kolossaal blok, hoog, steenachtige materie, vrij zwevend in de lucht. Dat heeft hij toen gemaakt. En nou, uh, nou dat zijn met drie grote elektromagneten heeft hij dat. Uh, ja, daar is. En dat heet er dan. Het is me wat. <laughs> je weet briljant. Ja, briljant. Ja. Maar dat ja. vinden we wel. Maar als we ja. daar dan een miljoen voor uitgeven met subsidie... Ja, maar wij, zitten, wij ja. zitten natuurlijk sowieso al in, in de humor. humor. Ja, we zitten in de humor. Weet je wel, al, en als het al humor is, dan vind ik het al vind ik het Maar al de vraag is wel of het als humor was bedoeld. Want ja. waarschijnlijk was het gewoon als een mooi abstract ja, kunstwerk. Ja, ja. ja. Ja, wat dan Zal ik even een kolumpje doen hoor? Ik ja. zou het doen. Uh, het lijkt me Zul, goed. Uh, zullen we zullen eerst een muziekje en daarna komen. Ja, oh, wat je wil. Het oh, ja. maakt mij niet. Ja, ik ben toch eerst. Anders hebben we al heel ja. veel. Uh, ja, ik ben hier toch? Heel veel geneuzel achter elkaar. Waarom heeft niemand koekjes meegenomen vandaag? Moet ik altijd geen ja. die koekjes meenemen? hier? Ik, ik zorg voor. Ik vind, volgende het, wel, week, ik vind uh, het wel een uh, ander puntje, jongen. Ja, Ik zorg volgende week voor. Mijn deur. Mooi. Allemaal. We are the world. Zingen jullie even mee. to make Really dear. I think you're making Falling down Gritty Dirt Band. Mooie naam voor een band, ah. toch? mooi ba mooie naam voor een band. Lijkt, ja. me, lijkt me helemaal uh, perfect. Als nou, ik ook er heel over, over, uh, over Winter Schip is een, hou houd erover op. Dat het eigenlijk kunstwerken... theatervoorstellingen, films... eigenlijk ook serieuze programma's gepresenteerd... Dat is wel een soort metro. Een beetje een trollo ook wel. Ja, ook nog. Hij heeft heel veel nieuwe. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, super deluxe is van hem. Ja. Ja, en een aantal ja. nieuwe woorden heeft hij ook aan de. prima deluxe. Ook prima deluxe. Ja, prima deluxe. Dus de, oh, de ja. ah, de ook ja. van hem. Hij heeft een aantal nieuwe woorden toegevoegd. Reeds. Ja. Ander gebruik. Ja, ja. Maar het enige wat we. Waar, er zijn heel weinig mensen die zo gemultig getalenteerd zijn als Winthe Schippers. Ja, de enige die eraan tipt is misschien Gordon. Ja, Goed. Ik, ik denk het ook. Hè. Ik denk dat Gordon. Een andere manier weer. Ja. Ik dan gewoon naar Oost-Groningen moet verhuizen. Dat dat het beste is. Ik denk dat het zou fijn zijn zo om een tijdje niks van hem horen horen. Ja, maar ja, dat doen wij niet. Wij zijn ons Dat doet. Dat doet, dat doet. Ja. ja, start de jingle. De kom van stijf. Afvallen. Goede voornemens zijn vrij generiek. Meer bewegen, stoppen met roken, je minder druk maken en afvallen. Ik was dus enorm verguld met een afvalwijzer... die namens de gemeente Zandvoort en de firma Spaaneland in de bus viel. Elke kilo telt. Steunt je in de rug tegen de vreedbuien, dacht ik. Maar helaas, geen tips om quinoa-koekjes te bakken... of citroenkuur te nemen. Nee, deze wijzer bevat voornamelijk tips over hoe om te gaan... met ons feestdagenafval dit jaar. Prikspijt was het woord van 2021, maar feestdagenafval hoort wat mij betreft ook in de top 5. Een beetje burger levert natuurlijk zijn batterijen keurig in... en dumpt oude videorecorders en blikken verf in de afvalstraat. Want zover waren we al. Maar de kerstafvalwijzer brengt dit jaar een aantal nieuwe inzichten... op het gebied van afval. In deze Full Collie Glossary afvalwijzer... is onze troep inmiddels opgedeeld in vijf categorieën... die op het eerste gezicht vrij logisch blijken. Zo mogen je oude kerstkrans en olieballen in de GFT-bak worden gedumpt. Dat lijkt me vrij logisch. En de plastic verpakking van je kerstkrans is uiteraard elders... Maar ook papier heeft nog geen verrassingen. papier en kartonnenbol.com en zolanderdozen... mogen mits platgevouwen mee met het papier. Maar dan je pizzadozen. Nee. Die horen bij het restafval. Dat wil zeggen, vieze pizzadozen. Schone pizzadozen, mochten die al bestaan... en mits goed platgevouwen, mogen wel weer bij het papier. Let je even op? Restafval. Daar moeten volgens de nieuwe afvalwijzer ook de kerstballen in. Maar als die kerstballen dan van glas zijn... En hier begint het volgende afvalverwerkings- en verwarringspuntje. Plastic kerstballen zouden wat mij betreft in de afvalboek... in de plasticbak moeten en glas in de glasbak. Daar is geen sprake van. Categorie groep 4 net als oude stompjes kerskaarsen. Maar kaarsen, dat is toch vet? Mispoes. Buikvet is ook geen billenvet. Het ene vet, om er in de afvalmeter voor te blijven... is de ander niet, want frituurvet om precies te zijn... moet in tegenstelling tot kaarsvet... naar de afvalstraat worden gebracht in de remise... Net als je oude lippenstift en je kapotte PlayStation controller. Maar je oude vaccinelichtjes dan? Dat is er ook kaarsvet. Maar niet bij het restafval. En ook niet naar de afvalstraat. Dat is alweer te makkelijk. Hè? Nee, vaccinelichtjes hebben een eigen plekje bij het PBD: dat is plastic blik- en drinkpakken gekregen. Dus frituurvet moet naar de afvalstraat. Kaarsvet bij het restafval. En vaccinevet bij het PBD. Hallo, bent u dan nog? Ik heb in de keuken inmiddels een flip-over neergezet met een nieuw afvalschema. Want piepschuim moet je wegbrengen naar de afvalstraat. Net als je kerstverlichting. Ook als die van glas is. Maar er zit tenslotte een snoer aan. En alles met de snoer moet naar de afvalstraat. Zo moeilijk is het er allemaal niet. Ik heb een hele grote vuurton in de tuin staan nu. En daar gaat straks alles in. En de as, die gooi ik uit bij het gemeentehuis. Op een woensdag, precies zoals het hoort. Jongens, we zijn weer een stuk wijzer geworden. Uh, dat de cats? Dat zijn de cats. Dat zijn de cats. Of het waren de cats. Ja, ze zijn uh, nog wel voor een deel zijn. Dat is een is een tijdje dood. Ja. Schuimpie is, ja, daar kon je oh. mij lachen jongen. Zo, Theo, dat is goed. <laughs> die, uh, was, die was zo lief. Ter zake. We moeten nog een top 10 doen. Ja, ik heb de top 10 van de duurste hotelkamers ter wereld. Maar het zou je verbazen. Bouwers? Bouwers staat er niet bij. Uh, oh. En N.H. Hotel ook niet. niet, En ook geen Fletcher Hotel. Oh, oh. Maar op team staat het Nobu Villa. Het Nobu Hotel. En die kost. Uh, en die is, Nobu? Ja, dat in, in Nee, dat zit in uh, Las Vegas. Je hebt ook Nobu restaurants. hè? Oh ja, ja, ja. ja, rustig ja. volgende. Ja. <laughs> en dat is uh, 35.000 euro, uh, dollar per nacht. We praten in dollars. Uh, dan gaan we... Twee persoons? Hé? Twee persoons? Nee, dat is één persoon. Eén persoon. Ja, nee. En dan gaan we naar negen. Dat is de Royal Wheeler Grand Resort Logazini. Uh, 45.000 euro per nacht. En dat is in uh, Athene in Griekenland. Nou, dat is toch ook niet te moe, hè? Uh, Leuk nachtje. Week leuk weekje ja. week boeken? Zou je dan, ja. dan niet verwachten in Athene meer in een van de gevulde ja, ja, ja. Arabische ja. dorpen. Ja. Op ja. acht is uh, 50.000 euro of dollar per nacht de uh, Ty Warner Penthouse de Four Seasons. In downtown Manhattan, in Amerika, in New York. All right. Dat is leuk. Op hey, leuk uitzicht. Op 7, Penthouse Suite. Fena Miami, ook voor 50.000. Ik weet nu waarom die nou. Uh, het is ook een heel mooi Penthouse. Ja, gewoon de bovenaf. Oh, gaaf, gaaf. Gaaf. Op 6, heel top Villa. Uh, Locala Island. Voor ook 50.000. Waar? Is, Locala 50. Island. Dat klinkt als een. Ja, dat is, uh, dat is van uh, de Red Bull uh, David, uh, Dietrich uh, Maastricht. Oh, Die is, is eigenaar van het ja, eiland. Maar, ja. en, uh, nou, dan weet je het wel. Of, of vijf, een privé-eiland, uh, Cheval Blanc uh, Randeli. Ook 50.000 per nacht. Dat is wel heel ja, erg. een half per nacht. Want ja. Ja. Een beetje standaard tarief ja. een de ja. De kamertje. Ja. Dat ook wel. Want het is ook wel zo'n eiland uh, in de Malediven. tijd Ook uh, Malediven zijn hele rare boeven. Hè? Ja. Hey, L4, penthouse Suite Hotel Martinez. Dat ken je nog wel. Dat kost 55 dollar per nacht. Uh, 55.000 55 dollar. Ja. Uh, en dat is uh, in kan. Ja, die ken, ja, ja die, die ken ik. Die ken die ik. Ja, die kennen wij allebei. Ik ben wel eens in het... Uh, hoe heet het geweest? Ik ben wel eens in de lobby gestaan. Ik heb wel eens in de lobby gestaan. Dat ja? Ja, kost een tonnetje. <laughs> Ja, het, het Grand uh, Penthouse de Mark. En dat is in New York... Uh, uh, Central Park East. Een hotel dat uh, zowel luxe biedt... Uh, Toch. als uh, uh, leuke, leuke dingen. 15 seconden. Ja. Vijftien seconden. Royal Penthouse Suite. Hotel Wilson in uh, Geneve. In zwitserland en op dames en heren, Empire sweet Palms Casino... voor 100.000 dollar per nacht. Het duurt geen veel geld, geld. Geen geld. is toch. Ik zou geld. zeggen, ga boeken allemaal. Via ja, Witt ik denk tot volgende denk week. Ik vind hem leuk, hè? Mazzel! ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en een volgende